De spanningen in Irak zijn de laatste weken opgelopen... sinds de Sjaïtische premier al-Maliki een arrestatiebevel uitgaf... tegen de Soenitische vicepresident. Vorige week vielen bij aanslagen in verschillende Irakse steden tientallen doden. De Bulgaars-Franse pianist Alexis Wijsenberg is overleden. Wijsenberg gaf over de hele wereld concerten... en werd gerekend tot de beste pianisten van de 20e eeuw. Volgens kenners paarde hij virtuositeit aan muzikale diepgang...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 Op het Gala werd de coach van Barcelona, Guardiola, uitgeroepen tot beste coach van 2011. Het weer bewolking, af en toe wat regen of motregen, morgen vrijdag bewolking en weer wat lichte regen, het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de nou altijd. Uh, nee, er zijn twee dingen. Maar ah, dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond. Wie durft er nog naar Egypte op vakantie? De laatste tijd steeds minder mensen. Ik praat zometeen met de Nederlandse egyptische sheriff Mustafa... die een reisbureau heeft met reizen naar Egypte. En dat valt niet mee. En dit weekend werd bekend dat de moordenaar... van de Antilliaanse Kerwin Duinmeijer zelfmoord heeft gepleegd. Die moord, in augustus 1983... wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland... sinds de Tweede Wereldoorlog. Goedenavond, Kees Vlaanderen. Hi, sorry, ik nam even een glaasje, <laughs> een slokje water. Ik hoorde inderdaad een hele slok. Nou, <laughs> ja. is die weg? Of Hij is uh, weg, Goed, ja. zo, Goedenavond. <laughs> ik kan praten, Hi. Je zit in een studio in Amsterdam... Uh, ja. U bent een van de weinige journalisten die uh, met de moordenaar Nico Bodemeijer, heet hij, oftewel Nico B., hè, want zo hebben we hem leren kennen, sprak. Dat was in 2008 voor een documentaire voor de Humanistische omroepsstichting. De Human heet dat geloof ik tegenwoordig. Ja, um, ja en toen uh, hoorde u dus waarschijnlijk ook dit weekend dat deze Nico Bodemeijer zelfmoord heeft gepleegd. Wat, wat dacht u toen? Nou, ik dacht dat is geen zelfmoord. Ja, dat is wel zelfmoord. Maar ik vermoed, hoewel ik het ook niet weet, want ik heb hem niet de afgelopen week gesproken. En ook al langer niet. Uh, maar hij had een hele slechte gezondheid. Uh, dat was al in 2008 toen ik met hem sprak. Toen had hij eigenlijk al bijna geen longen meer over. En uh, moest hij snakte die naar adem. En dat werd alleen maar erger. Uh, dus ik denk, ja, hoe moet je dat noemen? Maar uh, ik denk dat hij een uh, pijnlijke dood is geweest. Ja, en, en, en bent u door iemand gebeld? Of, of hoorde u het op de radeur? ATV 5 belde mij of ik, of ik het kon bevestigen. Oh. En dat was, ja, zo komt je dat eroren. oren. Ja. ja. En toen kon ik het niet bevestigen nog, want ik wist dat niet. En wat heeft u toen gedaan? Niks. Ik heb gewoon afgewacht. Uh, ja, nee, dat is niet waar. Ik heb ook op, uh, op Facebook gekeken, op zijn Facebookpagina. Want de laatste tijd hadden we via Facebook wel contact... En daar zag ik de eerste berichten. En, uh, en ik zag ook een bericht van. Uh, nou ja, van vrienden. En toen was het duidelijk dat het. Uh, dat het waar was. Ja. En, en wanneer heeft u uh, voor het laatst contact met hem gehad? Via Facebook? Uh, via Facebook was dat, ja. En. Uh, nou ja, de laatste keer. En dat gaf al een indicatie. Toen. Toen. Uh, toen schreef hij me. Wanneer gaan we nou eens eindelijk een echte goede film maken? Um, maar schiet wel op, want. Um, nou. Want ik heb bijna geen tijd meer. Zo formuleerde hij dat. Ja, ja. Waaruit ik ook wel begreep dat dat... Ik begreep dat toen als dat het te maken had met zijn gezondheid. En dat hij het einde zag naderen. Nou, laten we even teruggaan naar 20 augustus 1983. Uh, de dag, of de avond moet ik eigenlijk zeggen, hè, dat dat gebeurde... dat uh, Kerwin Duinmeijer uh, werd vermoord. We, laten, uh, we luisteren even naar een fragment uit de documentaire... waarin Nico Bodemeijer ook teruggaat naar die avond. Nou, er staan er vijf jongens om, jij, en jij bent met de twee tweeën. Uh, ben ik naar de kroeg verderop gelopen. Ik wist dat er een paar jongens er zaten. Heb ik een van die jongens mis opgehaald. Nou ja, die ruzie dat is. Je weet hoe het gaat. Dan wordt het trekken en duwen, en een beetje dreigen. Nou ja, en op een gegeven moment loopt het, het uit de hand. De een wil slaan en ja, ja, toen was het al gebeurd. Ja, toen was het al gebeurd. Hij spreekt er heel laconiek over, maar het, het was net alsof het hem overkwam eigenlijk, hè? Ja. Laconiek vind ik niet. Uh, dat geloof ik niet. Maar een beetje voor maar... Ter hoe hij het vertelt misschien. Ja. Ja, nou ja, hij maakte geen uh, groot verhaal van. Uh, uh, en het is wel, uh, ja, hij vertelt erover, alsof het inderdaad uh, ja, zoals soms uh, in films. De knife went in, alsof uh, het mes het uh, deed. Dus uh, dat klopt wel. Zo, uh, zo sprak hij erover. Ja. Ja, wanneer had hij eigenlijk door dat Kerwin uh, uh, was overleden, dat dat, dat dat hele incidentje tot de dood van deze jongen leidde? De volgende ochtend, want toen las hij een krantenbericht. En je moet je voorstellen, dus dat gebeurde wel. Uh, maar Kerwin, die rende weg. En uh, die heeft ook nog een heel eind gerend. En via een omweg kwam hij dan weer op de dam terecht. En pas daar werd ook eigenlijk duidelijk dat hij uh, uh, hevig bloedde. Maar eerder niet. Dus, oké, okay, dit was een incident. Uh, in die taal was het, ik had hem geprikt. Nou ja, goed iedereen ging zijn zweeg, zou ik maar zeggen. En, en de volgende ochtend las hij een bericht in de krant. En zijn verhaal was dat hij zich daarover opwond. En omdat, ja, wat was hier nou aan de hand? En, uh, en pas in tweede instantie doorgaat dat dat, dat dat de jongen was die hij had uh, gestoken. Tja, en toen? Ja, toen is hij naar uh, uh, huis gegaan met dat krantenbericht. En... Uh, en toen heeft hij daar met zijn ouders over gesproken. En toen, maar die verhouding die was niet al te best met, uh, met zijn ouders. Dus of, ja, niet al, ja. Nou ja, er was gewoon geen verhouding. Snap je? Dus hij had: uh, Nou, ik ben boven, bel ze maar op. En die vader die heeft, nou, ik ben even de naam kwijt. Maar in ieder geval, uh, een regisseur gebeld. Die die ook wel kende omdat zij op het Waterlooplein werkte. Dus daar was kennelijk gewoon ook wel een uh, gemakkelijke omgang. En die heeft hem gebeld en toen is hij opgehaald. Ja, en toen, want, want uh, uh, uh, u woonde toen in Amsterdam. Uh, als we even teruggaan naar dat moment hè, dat dat gebeurde... 1983, ja. 20 augustus. Het werd onmiddellijk eigenlijk ook gezien als een uh, racistische moord. Zoals ik net al zei. Hoe, hoe kwam dat? Kunt u dat wat beter verklaren? Um, ja... Kijk, een jaar daarvoor was uh, Hans-Jan Maat in de Tweede Kamer gekomen... met zijn Centrum Democraten. En volgens velen in die tijd uh, was dat uh, uh, not done. Of het was, het was schokkend dat er nu fascisten... want zo, uh, zo werd hij uh, gezien, in, nu in de Tweede Kamer waren gekomen. En dit was... Uh, met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, dat mocht nooit meer gebeuren en zie je waar wij toe afglijden. Dus velen uh, waren daar erg over geschokt en zagen daarin als het ware onze Nederlandse tolerante samenleving afglijden naar uh, gevaarlijke diepten. In dat milieu gebeurde het dat nu er een zwarte jongen was neergestoken en er werd een een op één relatie getrokken tussen Jan Maat... die in de Kamer was gekomen met zijn ideeën en zijn eerste leuze: Nederland is vol en uh, Nederland voor de Nederlanders. En deze racistische moord. Kijk eens waar dit toe leidt. Dat was ongeveer de redenering. Zag u dat zelf ook zo? Ik denk het wel, ja, in die tijd. Ja, ja? ik denk het wel. Ja, ja, zeker. Ik was ook heel erg bezorgd erover. Dus ik kan me daar ook. Uh, ik, ja, nee, dat, zo was dat. En stond u zelf ook in die demonstraties waar werd gezegd: nee, dat... racisme is moord? Op de spanjaard? Nee, nee, daar heb ik niet bij gestaan, maar ik had er zo bij kunnen staan. Ja, ja, want ja. het voelde wel zo. Het voelde eigenlijk als een soort logisch gevolg ja. van het sentiment wat er toen leefde. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en als je dan de documentaire ziet uh, over deze Nico Bodemeijer, de moordenaar van ja. uh, Kerwin Duimeijer, en wat hij daarover zegt, dan zie je eigenlijk dat hij dat zelf uh, absoluut niet zo heeft ervaren. Hè? Uh, hij zegt er ook het een en ander over, hij zegt ja, dat werd ervan gemaakt, maar zo had ik het niet bedoeld. Nee, nee, dat is zijn verhaal. En ik denk ook wel, er is veel reden om aan te nemen dat dat ook wel waar is. Hij was een jongen die groeide op, op de op het Waterloopplein. Hij leefde op het Waterloopplein... waar zijn vader die marktkramen verhuurde. Zijn moeder had een café op het Waterloopplein. Dus overdag was hij op het plein als hij niet op school was. En dan was hij niet zoveel, want hij spijbelde veel. En s'avonds was hij in de kroeg van zijn moeder. En zo leefde hij. En het Waterloopplein was toen al een soort multiculturele samenleving. Dus wat verpand is, is dat, dat een van zijn... Helden in die tijd was een, uh, een Egyptische marktkoopman. Waar hij ja. met liefde over sprak. Nou, de taal was hard in die tijd. En ja, dus dat maakt al racisme. Ja, weet je, uh, hoe, hoe spreek je elkaar aan? Nou, ja, hij was in ieder geval wel een, een, een skinhead. Hè? En in de documentaire Zeker. vertelt hij ook dat hij op zijn dertiende tot de skinheads begon te horen. Laten we ja. daar even naar gaan luisteren. Niet zo'n skaamannetje, weet je wel. Dat is uh, een specials met zo'n hoedje of zo'n pakkie aan. Ja, ik had ook punker kunnen worden. Alleen ik werd skinhead en geen punker. En een vrienden van mij werden weer een punker. En, en een ander werd juist weer, die haar die weer goed. En werd ze zo'n discofreak hier. dat had eigenlijk puur met de muziek te maken, gewoon. Ja, toch later is het allemaal politiek geworden. Met name naar aanleiding van uh, wat er gebeurd is uh, met mij dan. Ja, ook, ook hier praat hij weer over van ja, zo was het nou eenmaal en dat gebeurde en ik was skinhead. Ja, ik had ook wat anders kunnen zijn en, en, en skinheads werden natuurlijk altijd weer in verband gebracht met racisme. Ja, en nou, wat hij zegt is, klopt ook wel. <coughs> skinheads waren aanvankelijk, dat is een traditie die uit Engeland komt en die waren vooral gelieerd aan uh, arbeidersjongens en in die wijken. En op een gegeven moment is daar inderdaad het politieke element ingekomen. En dat gebeurde daar, maar dat gebeurde in Nederland. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat toen uh, Nico was opgepakt... en alom werd aangenomen dat dit een racistische moord was... en iedereen daar tegen de hoop liep... moesten dus zijn skinheadvrienden ook uh, kleur bekennen. En dat was een groep van nou ja, zo'n honderd in Amsterdam... die elkaar uh, regelmatig zagen. En na die... Na die moord op Kerwin Duinmeijer waren er uiteindelijk nog maar tien skinheads over. Ja, ja, maar kleur bekennen, wat bedoelt u daarmee? Kleur bekennen in de zin van: ben jij uh, racist of ben je geen racist? Ja, ja. En, uh, en je ziet dan ook daarna dus dat, dat die tien die dan overblijven, dat zijn inderdaad racisten zou je kunnen zeggen, ja, God, alles is genuanceerd. Maar in een uitspraak waren ze dat zeker. Ja. Want, want hij vertelt ook in die documentaire, want dan zit hij eenmaal in de cel... en dan ziet hij ja. uiteindelijk ook de kranten en de krantenkoppen... Hè, ja. die natuurlijk niet mals waren in die tijd. Want ik weet niet precies wat er allemaal boven stond. Maar uh, hij zou hebben gezegd van... Uh, moet je me even helpen? Uh... Oh, ik heb het gedaan omdat hij negen mijn vies aankeek. Precies, ja. ja. Dat soort uh, verhalen ja. stonden in de kanten. Terwijl hij dat dus helemaal niet had gezegd. Althans, dat nou, zegt hij. Nou, nee, hij zegt... Ik weet niet of ik, dat niet of ik dat gezegd heb. Dat is wat hij zegt. Hij twijfelt erover. Ja, en hij zegt... Maar het is natuurlijk onzin. Dus hij zegt... Ik weet niet of ik dat gezegd heb. Kennelijk gaat hij ervan uit... Dat hij het ook best wel gezegd kan kunnen hebben. En ik denk dat dat ook zo is... Maar het is natuurlijk flauwekul. Nou, dit is wel een interessant ding, omdat. Uh, kijk, hij werd opgepakt. Uh, hij werd naar de Warmoestraat gebracht. En daar werd hij verhoord. Um, en kennelijk is daar vanuit. Uh, is er vanuit het verhoor in de Warmoestraat. Is er gelekt naar. Uh, de Telegraaf. En die hebben deze kop gebracht. Dus als hij het gezegd heeft, dan heeft hij dat gezegd. Niet tijdens die moord, maar. Uh, uh, terwijl hij verhoord werd. Ja, ja. Dus waarom heb je dat gedaan? Ik heb het gedaan omdat die negen vies naar me keek. Nou... Het, het geeft al. dit is nog een erg interessant... Kijk, wat er gebeurde in die tijd was dat... Uh, Van Tijn was net burgemeester geworden. Van Tijn is natuurlijk een soort boegbeeld voor het antiracisme. Uh, maar de Warmoestraat was omstreden op dat moment. Hè. Er waren geruchten, dat, of ja, <coughs> verdenkingen in ieder geval... dat als jij met een kleurtje in de Warmoestraat uh, binnengebracht werd... dat je anders behandeld werd dan uh, wanneer je blank was. Nou, die smet, hij was veel aangelegen om die smet ervan af te krijgen... En ik denk dat ook dus het binnenbrengen van Nico Bodemeijer en, uh, en hem serieus aanpakken... dat dat ook heeft geholpen van Tijn en de reputatie van de Warmoestraat... om daar korte metten mee te maken. En in zekere zin zie je dus dat... Ja, iedereen had er op dat moment belang bij om uh, Nico Bodemeijer uh, niet alleen uh, schuldig te bevinden aan een moord, wat natuurlijk zeer verwerpelijk is en wat hij nooit had mogen doen, maar daaraan te koppelen dat skinhead-element uh, en uh, dat er een racistisch motief aan zat. Heeft u dat zelf ooit doorgehad dat dat zo heeft gewerkt? Weet ik niet. Nou ja, nee, weet ik niet. Nee. Maar nee. Hoe is het eigenlijk verder met hem gegaan? Want hij kreeg vijf jaar cel en jeugd-TBS. Ja. Uh, op een gegeven moment is hij weer vrijgekomen. Dat was geloof ik in 1988. Ja. Uh, heeft hij toen zijn leven weer op de rails gekregen? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, nee, dat is eigenlijk... Ja, hij probeerde het wel, maar het was een ruige jongen die ook ruig leefde... Uh, leefde. Um... En een ander element is dat hij ook altijd wel weer gezien werd als de moordenaar van Kerwin Kervenduimeijer. En dat is tot aan zijn dood toe. Ik bedoel, nu staan, staat er ook in de krant, de ja. moordenaar van Kerwin Kervenduimeijer is dood. Dus dat is helemaal zijn identiteit geworden. En hoe ging dat dan? Ik bedoel, hij kwam uit die gevangenis en daar heeft hij ongetwijfeld wel wat over gezegd. Ja. Uh, bedoel, werd hij daar elke keer op aangesproken? Had iedereen door dat hij dat was? Ja, ja, ja. Ja, en hij werd ook wel. Kijk, de, de antiracisme, uh, hoe moet je dat, organisatie was heel militant in die tijd hoor. Dus uh, nou, die lieten hem ook niet uh, zomaar lopen of die lieten hem niet met rust. En Nico was er weer de persoon naar om daar natuurlijk altijd weer meteen uh, in te happen. Ja, maar, maar lieten hem niet met rust? Wat deden ze dan? Oh, nou, uh, naar hem toe. Ik weet wie je bent. Ik uh, ken jou wel. En uh, dat soort... Snap je? Ja. Het heeft ook een... Kijk, met dit soort jongens denk ik wel eens... Hè, want we praten over een tijd terug, overigens toen die documentaire uitkwam... toen werd daar ook meteen weer zo heftig op gereageerd... dat had ik helemaal niet verwacht. Ja, hoe dan? Oh, van twee kanten. Dus aan de ene kant zie je wel dat het geen racistische moord was... en dat de, de linkse kerk zijn zakken heeft gevuld... voor de afgelopen 25 jaar met dit verhaal. Maar omgekeerd ook... Uh, dat mij erg kwalijk werd genomen dat ik hem aan het woord liet en dat ik daarmee eigenlijk uh, uh, hem, hem als het ware wilde verdedigen. Partijkoos. Partijkoos, ja. ja, en dat dat not done was, want dat het echt gewoon. Er de, de, de, de, de, de kan niet aangetwijfeld worden dat het een racist was. En dat hij dat met Jan Maat mee had gehuld. En het was ook allemaal waar. Dus uh, snap je maar, de, de, de, dat is allemaal, dus die tegenstrijdigheid die zat erin. Maar de heftigheid van de reactie, die heeft me wel verbazen. Toen, ook toen was het alweer 25 jaar geleden. Ja, want u was een van de weinige journalisten die hem heeft gesproken, zeker op televisie. Hoe heeft u ja. hem eigenlijk zover gekregen? Uh, nou, Natasja Gerson heeft hem als eerste gesproken voor Vrij Nederland. Dus die heeft een belangrijke rol gespeeld. En dat was al in 1996. En toen heeft zij eigenlijk uitgelegd hoe zijn verleden ook in elkaar zat. En dat maakte mij ook geïnteresseerd. Want het bijzondere is toch eigenlijk wel... als je zo even op de, op de, op de eerste feiten afgaat... is dat zijn vader een uh, Joodse man was... die uh, zijn familie is kwijtgeraakt uh, tijdens de oorlog. Dat zijn moeder een café begon in het voormalig Joodse weeshuis... waarvan alle Joodse meisjes uh, gedeporteerd waren. En dat dan de zoon een skinhead wordt... die uh, ja. de eerste racistische moord sinds de Tweede Wereldoorlog pleegt. Ik bedoel, ja, deze dit zijn bizarre ingrediënten. Dus... Uh, dan denk je van, hoe, heeft, hoe zit dit? Ja. En, uh, maar Natasja Gerson is de eerste geweest die hem heeft opgezocht en heeft gesproken... en deze ja, dit verhaal in kaart heeft gebracht. Ja, en toen heeft u uh, zeg maar met Natasja samen ja. hem zover gekregen om dit te doen. Was dat moeilijk trouwens? Ja, nou ja, uh, ja, dat was moeilijk omdat hij de ene keer wel wilde en de andere keer niet. En uh, nou ja, zo gaat dat vaker. Kijk, zijn waarom hij het niet wilde was, omdat hij, omdat hij bang was dat je dat hij daar weer een hoop tumult en ellende mee zou veroorzaken... en waarom zou hij dat over zichzelf afroepen roepen. En toen dus ook nog, voordat die uitzending geweest was... ook curieus, want, de, want Volkskrant had er een berichtje over... dat werd s'nachts overgeschreven door de Telegraaf, die kwam ermee. En, eh, en, en vervolgens kreeg je die lawine van reacties... van, van mensen ja. die het nog helemaal niet gezien... niemand had het nog gezien... Maar dat gebeurde allemaal. En, en meteen uh, smste Nico mij en die zei, zie je nou wel, mm. ik had je dit toch gezegd. Ja, een open zenuw in de samenleving is het eigenlijk. Ja, he? ik denk het wel, ja. ja. Gaat ja. u naar zijn begrafenis eigenlijk? Ja, ik weet alleen nog niet wanneer dat uh, gaat plaatsvinden. Maar uh, ja, maar ik ga er zeker naartoe. Goed, en wordt de documentaire nog uitgezonden nu weer? Weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Maar... Uh, de, um... Uh, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat weet ik niet. Ja. Nou, het, was, het was in ieder geval een hele aangrijpende documentaire. Mag ik u danken voor ja. het meepraten in twee dingen. Oké, okay, graag gedaan. In orde, Kees Vlaanderen. En hij maakte dus een documentaire over Nico Bodemeijer. En hij is degene die de Antilliaanse Kerwin Duimeijer... in 1983 om het leven bracht. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, wie durfde eigenlijk nog naar Egypte op vakantie? Nou, de laatste tijd steeds minder mensen. Ik praat zometeen met uh, de Nederlandse Egyptische sheriff Mustafa. Maar laten we eerst maar eens eventjes uh, teruggaan uh, naar de afgelopen maanden. Want toen kwam er heel veel uh, in het nieuws over uh, Egypte en alles wat daar gebeurde. De leger en politie trokken vanmorgen in alle vroegte naar het Tahrirplein. Met stokken en traangas verdreven ze daar de demonstranten om het plein te ontruimen, vielen volgens artsen tenminste 13 doden. Ja, dat zijn dan de berichten. Goedenavond, Sheriff Mustafa. Goedenavond. Ja, u runt het reisbureau Now Travel, gespecialiseerd in reizen naar Egypte. U bent hier geboren, maar uit Egyptische ouders, om het zo maar eens even <laughs> oneerbiedig te zeggen. En vanaf morgen staat u op de vakantiebeurs, want u moet proberen om mensen uh, zover te krijgen om wel naar uw land te gaan. Want dat wil niemand meer, hè, als je dit soort zaken hoort. Nou, niemand meer is een groot woord. Ik moet zeggen, media heeft altijd een hele grote impact. Maar op het moment dat het weer even stil is, dan uh, beginnen de mensen toch weer te boeken. Uh, maar het is een stuk minder natuurlijk. Dus, uh... Hoeveel minder is het eigenlijk? Nou, als je het over het hele jaar bekijkt, denk ik zo rond 30, 35 procent minder. Een onvergeren. derde? Dat is heel wat. Een derde. Hè? Ja. Dus dat komt natuurlijk uh, hard aan. Maar, euh, nou goed, ik heb, afgelopen weekend hadden we de vakantiebeurs in Amsterdam... voor bijzondere reizen. En dan merk je dat er heel veel vragen komen van mensen. Ja, heel veel mensen zijn wel geïnteresseerd, zeg maar. Alleen mensen wachten gewoon af wat er... Uh wat er gebeurt. Ja, wat zegt u dan morgen op zo'n beurs? Of wat zei u dit weekend om die mensen zover te krijgen? Want inderdaad, je hebt er natuurlijk geen zin in... als je dit langs hoort komen. Nee, klopt. Ja, goed, je, moet, uh, je probeert mensen natuurlijk zo goed mogelijk te informeren. Uh, er zijn natuurlijk grote gedeelten van Egypte... die, uh, die buiten schot zijn gebleven. En, uh, wat natuurlijk anders is nu, als of tenminste afgelopen maand... tijdens de rellen die er op het Tahrirplein waren... ten opzichte van uh, een jaar geleden, tijdens de revolutie... is dat het nu echt zich concentreert op het plein. En uh, de rest van het land eigenlijk gewoon doorgaat zoals het uh, altijd ging. Maar stel nou dat ik naar het uh, Egyptisch Museum wil. Dat is vlakbij het plein. Was, wat, raadt u dat aan om daar ja. naartoe te gaan? Afhankelijk van de situatie op dat moment... In principe hebben we bijna elke week hebben we nog steeds mensen die naar het museum gaan. Er zijn een aantal weken afgelopen jaar geweest die zijn geannuleerd op dat moment. Uh, ja, we houden dat natuurlijk zelf ook in de gaten voordat we met klanten daar naartoe gaan. Die trips gaan altijd georganiseerd. En uh, ja, op het moment dat er echt inderdaad situaties is zoals afgelopen maand... dan worden die excursies natuurlijk geannuleerd en dan is het ook niet aan te ja. raden om, uh, om het op te zoeken. Nee, zeg maar, maar je zou gebied. maar net op weg zijn naar het museum en dan uh, beland je op dat plein met al de problemen. Nou goed, ik zeg normaal gesproken bijna alle mensen die er vanuit Nederland die kant op gaan... die gaan toen naar het georganiseerd. Dus die doen dat ook samen met, uh, met een toeropreter. Die dat ter plaatse ook in de gaten houdt. En uh, de demonstraties worden ook meestal van tevoren aangekondigd. Dat ze er uh, zullen zijn. Ik bedoel mensen komen niet met tienhonderdduizenden 10, uh, zomaar dat plein opgelopen. Nee, Maar het is natuurlijk allemaal heel onvoorspelbaar. En als je ook kijkt naar het advies... Van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, die zeggen, die spraak, spreken toch wel over zware criminaliteit. Dat je enorm uh, moet uitkijken. Egypte is onrustig. Gewelddadigheden zijn niet uit te sluiten. Extra waakzaamheid. Ik bedoel, het is niet zo dat je denkt: van, nou, dan kunnen we morgen eens naartoe. Nee, ik klopt dat, dat reisadvies dat is heel mooi. Maar dat reisadvies, als ik daar een jaar of twee of drie jaar geleden naar keek. dan, zou, dan schrok ik daar ook al van. Want die zijn eigenlijk altijd vrij uitgebreid. En uh, er staat een hoop uh, op. Ik bedoel, het is natuurlijk ook aan de regering om mensen te adviseren. Maar die, uh, die klinkt altijd heftiger dan dat die... Uh als dat die is. Ik bedoel, ga naar willekeurig andere landen kijken voor de grap, dan, uh, en dan zal je opvallen dat, dat, dat je die landen vaak niet herkent in die nee. Nou in die ja, goed, daar kun je maar... natuurlijk van mening over verschillen. Daar gaan we het ook niet over hebben, nee, want we het eens hebben over uh, uh, toerisme nu in Egypte. Want u heeft mm. natuurlijk contact met, met allerlei mensen daar die dat Klopt. proberen uit te oefenen. Ik bedoel, gaat dat eigenlijk nog voor de mensen die daar zitten nu? Ja, het, vers, het verschilt heel erg uh, tussen de mensen. Ik bedoel, de hoteliers hebben het natuurlijk heel zwaar, uh, omdat ze minder toeristen hebben, maar de hoteliers hebben wel een bol buffer door, door de goede jaren die ze ervoor uh, hebben gehad. Dus die, kunnen wel wat leien. die kunnen wel wat leien. Uh, maar goed, het zijn de gewone mensen die natuurlijk het hardst uh, geraakt worden. Uh, oh, wat doet u uh, daarmee, de gewone mensen? Nou, de personeelsleden, de individuele ondernemertjes, die, uh, de winkeliers, uh, de kamelendrijvers, uh, etc. Je moet je voorstellen dat de hoteliers of de mensen die in hotels werken, die zijn meestal niet ontslagen. De hoteliers hebben ze wel proberen te behouden, maar die worden dan allemaal wel gekort op hun salaris. Dus die krijgen, die krijgen vaak al weinig betaald, uh, die krijgen nu nog iets minder betaald. Uh, nou goed, voor de individuele ondernemers uh, wordt het natuurlijk nog iets zwaarder. Die, die moeten zichzelf zien te redden. En uh, ja, de winkels uh, in sommige gebieden staan, uh, staan leeg. Ja, en, uh, ik, ik hoorde ook van een collega die uh, op vakantie was geweest tijdens de kerst. Ja. Uh, aan de, aan de uh, uh, uh, da Hab, dat is uh, welke kust is dat ook alweer? De, de, dat is de Rode, is Zee, de Rode Zee, Zee, Zee, maar dat ligt bij het Sinaï, Sinaï Eiland. Ja, die zat daar gewoon in compleet lege restaurants. Ja, dat, uh, dat kan kloppen. Maar goed, ze is natuurlijk uh, in een rustige tijd gegaan, denk ik. Want ik weet niet, als ze in de kerstvakantie is geweest, zal het best wel vol geweest zijn. Maar als ze net daar buiten zijn, dat is sowieso... Nee, het was, was in de kerstvakantie? Het in de kerstvakantie. Ja, kan het niet mooier nou, nou, maken. Dat zou kunnen, inderdaad. Nee, het ja. zijn, wat er ook is gebeurd, namelijk, is dat sommige landen... Kijk, vanuit Nederland gaat het toerisme redelijk door. Uh, zij het iets minder... Ik bedoel, wij hebben het dan over 20, 30 procent minder vanuit Nederland. Maar er zijn ook landen die, die zo'n bestemming gewoon niet meer aanvliegen... op het moment dat het uh, niet op een goede manier te verkopen is. Uh, en dan moet je denken aan landen als bijvoorbeeld Rusland of, uh, of Duitsland... wat dan uh, heel hard aankomt... Uh. Ja voor, voor zo'n bestemming. Ja, want, want ik, ik las ook ergens dat er uh, bij sommige toeristische attracties... ook uh, honderden uh, taxis staan, maar er zijn natuurlijk helemaal geen mensen. Hoe gaat dat dan? Klopt, klopt. Nou goed, je zal zien. De HAP is op zich een apart voorbeeld. Omdat uh, de HAP ook lokale mensen wonen. Het is echt een plattelandsdorpje aan de kust. Dus die mensen die daar wonen en werken. die, die zijn echt overgeleefd aan toerisme uh, op die bestemming. Maar andere grote bestemmingen. Uh, vaak komen die mensen vanuit de grote steden. Uh, zijn het geen lokale mensen die daar wonen. Dus die, die zal je zien dat een grote groep is teruggekeerd naar, uh, naar een stad als Cairo. waar altijd wel uh, behoefte is aan bijvoorbeeld taxi's. Omdat ja, het maar wat betekent van dat dan als ik daar als toerist uh, zeg maar naar buiten loop. dat uh, alle op me springen zo'n beetje? Nou, dat zal wel, uh, wel meevallen. Het is, het is, taxi, taxi is altijd een spel geweest in Egypte. Moet ik zeggen. Een spel van onderhandelen. Misschien in uh, Nederland uh, ook, hè? Ja, in Egypte is dat misschien wat heftiger. Ja, in Egypte sta je echt inderdaad met tien taxichauffeurs... tegelijkertijd te onderhandelen. En nu zal het inderdaad misschien met 20 of 30 uh, zijn. Maar dat biedt ook weer kansen. Ik bedoel, uh, ja. ze, willen, ze willen graag een klant hebben. Dus je kan ook weer voor betere tarieven uh, dat ja, ja. uit onderhandelen. Want moet je ook creatiever zijn dan nu... als je in de uh, toeristische industrie werkt in Egypte, om mensen te trekken? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, je, ja, je moet toch overleven als, uh, als ondernemer zijn. En wat doen ze dan uh, bijvoorbeeld? Anders dan wat ze eerst deden? Nou, echt, echt anders uh, is, is moeilijk te zeggen. Kijk, we, ze, ze hebben altijd heel veel trucjes gehad om het, Egyptenaren zijn geen. In Egypte heb je niet zo'n hele hoge criminaliteit uh, als zijn. Dat ze mensen proberen op te lichten. Dat heb je eigenlijk nooit echt veel gezien. Het zijn echte ondernemers en onderhandelaren. Dus ze hebben altijd altijd sneaky trucjes om uh, proberen zoveel mogelijk geld uh, te verdienen aan, uh, aan mensen. Maar nu en, heb je wat meer trucjes nodig, denk ik zomaar. Nu heb je soms een Maar wat noem meer, eens iets dan? Uh, nou, leuk voorbeeld is inderdaad. Uh, Bijvoorbeeld met kamelen bij de Piramides. dan uh, zeggen ze van: Nou, wil je op de foto? Dat kost je niks. Mag je op de kameel? Dan zeggen ze: nou, leuk. En dan zeggen ze: Maak een foto van u. Dat uh, is gratis, kost niks. Nou, prima. En dan op het moment dat je dan wil afstappen, dan zeggen ze, ja, die kameel gaat pas naar beneden als ik geld heb gehad. Ja. Nou, dat zijn... Flauwe uh, grappen. Flauwe grappen <laughs> eigenlijk bijna. Ik zou dus, helemaal uh, boest worden dan. Uh, toch? Dat is, dat is gewoon het, de, de, vreselijk, toch? Als je, dat is niet leuk. Nou ja, het is een spel en het gaat niet om hoge bedragen. Ik bedoel, mensen zijn met, met een paar uurtjes heel erg uh, gelukkig. Wat ik zeg, het verdienen die mensen 50 dollar per maand. Dus je kan ja. ze al heel snel blij maken. Maar het zijn, het zijn slimme geitjes. Ja. Maar nou werkt u in die uh, toeristenindustrie, uh, reizen naar Egypte. Mm -hmm. uh, en dat is inderdaad moeilijk. U zijn net een derde minder. Hè? Uh, als u met de mensen spreekt, daar zijn ze dan toch eigenlijk niet heel erg boos over die revolutie. En zeggen ze nu van, het heeft ons uiteindelijk helemaal niks opgeleverd. We hebben alleen maar verloren. Nou, mensen zijn natuurlijk wel de, de strubbelingen zat. En uh, mensen, mensen willen graag verder. Um, maar iedereen is wel blij met dat het gebeurt. Ook de mensen die klappen hebben gehad. Ik bedoel, wij als reisorganisatie, wij zijn, het is onze enige business. En we hebben echt enorme klappen gehad. En toch zijn we blij met wat er gebeurt. Omdat ja, waarom gewoon... dan? Nou, het was, het was nodig. Het land ging de laatste jaren economisch achteruit. En, en, en het geld, ik bedoel, Egypte heeft enorm veel inkomstenbronnen. Alleen het geld ging continu naar verkeerde mensen. Dus het was gewoon heel belangrijk uh, dat daar verandering kwam. Alleen het nadeel is dat mensen denken dat het op een dag veranderd is. En, en dat gaat gewoon tientallen jaren duren natuurlijk. Ja, en hoe lang kunt u dat uithouden als reisbureau? Ja, goede vraag. Nou goed, op een gegeven moment moet je je aanpassen. De eerste periode is het zwaarst, omdat je met je voorraden zit... vooral je vliegtuigen die leeg de lucht in gaan. En, en ondertussen heb je aangepast aan de huidige voorraad die je nodig hebt... en de huidige personeelsbezetting, et cetera. Dus dat, ja, je buffer ben je even kwijt. Maar ja, je gaat verder in een kleiner jasje tot het weer, uh, tot het weer aantrekt. Het blijft po positief in ieder geval. Het goed. blijft positief. Mag ik u danken voor uw komst naar Twee Dingen? Sheriff Mustafa, en hij runt een reisbureau. En staat vanaf morgen op de vakantiebeurs in Utrecht, is dat toch? Ja, klopt, het is in Utrecht. Veel succes. Dank u wel. Uh, u kunt naar onze website, dan kunt u zeggen wat u van onze uitzending vindt. of de uitzending nog eens terugluisteren. Ga dan naar 2dingen.nl. En uh, zometeen op deze zender BNN Today. Het is bijna half negen, het is al half negen. Willemijn, wat gaan jullie doen? Um, Erben, Wennermars is er natuurlijk, want het is maandag. Ja, en dan als je Erben hebt, dan heb je natuurlijk ook Sven Kramer. Ja. Uh, we gaan eens even goed vragen wat het nou gisteren was met dat dingetje tussen hun. Dat Sven zo moest lachen naar Erben die op de tribune zat. Uh, waardoor die vervolgens bijna gedisqualificeerd werd, je kent het verhaal. Uh, dat En we hebben het over uh, David Bowie, die gisteren 65 uh, um, is geworden, met onder andere um, sport, um, sorry, <laughs> uh, muziekjournalist Hugo Schaap en Bert van der Kamp. Ja, David Bowie in sport, daar heb ik toch niet zo'n gevoel bij. I ik, ik brei alles aan elkaar, dat <laughs> komt allemaal goed. En uh, Bertie heeft nog uh, een flikken, dikke ruzie ooit gehad met David Bowie, en hoe dat ah. zat, hoor je ook allemaal rond kwart voor tien, maar zometeen na het nieuws zijn wij er natuurlijk. Eerst is hier Gert Kluk. Radio 1.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 In Bagdad zijn bij aanslagen met autobommen zeker 14 mensen om het leven gekomen. De bommen gingen af in twee wijken waar veel shiieten wonen. De meeste slachtoffers zijn pelgrims die op weg waren naar de heilige stad Karbala. De spanningen in Irak zijn de laatste week opgelopen... sinds de shiitische premier Al-Maliki een arrestatiebevel uitvaardigde... tegen de Soenitische vicepresident. Op het gala van de wereldvoetbalorganisatie FIFA is Lionel Messi... uitgeroepen tot beste speler van 2011. De Argentijnse spits van Barcelona kreeg de gouden bal voor het derde jaar op rij. Met zijn club veroverde Messi vorig jaar onder meer de Champions League... en de wereldbeker voor clubteams. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 9 januari, 2 over half 9. Goedenavond. He's back. Sven Kramer die werd dit weekend Europees kampioen in Budapest. Samen met Erwin Wennemars praat ik met hem. En dan premier Rutte. Die ging vandaag voor een uurtje op en neer naar Londen... voor een flitsbezoek aan de Britse premier Cameron. Hoe was dat? Dat hoor je zo meteen. En David Bowie die is 65 geworden gisteren. En zijn laatste plaat is bijna 10 jaar oud. Maar hij heeft nog steeds waanzinnig veel invloed op de popmuziek van nu. Straks mensen hier aan tafel die hem goed kennen. Ook persoonlijk. En onze Joris Kreugel die ging vandaag staken. Want door een wetswijziging moeten ze meer lesuren gaan geven. Maar krijgen hetzelfde salaris. Maar aan de andere kant, leraren hebben toch ook heel veel vrij. Dus wat zeuren ze nou? Ja, en dan Fame. Daar lijkt het een beetje op. Fame, de nieuwe serie van BNN, Who's In, Who's Out? Is gisteren begonnen. En Juvat Westendorp, die kan je misschien kennen van So You Think You Can Dance. Die speelt een van de hoofdrollen. Danser is hij dus. Zometeen praten we uitgebreid over de serie. Maar eerst even, Juvat, hoe was jouw dag vandaag? Uh, ik heb een hele relaxte dag gehad eigenlijk. We zijn aan het verhuizen met de zaak. En uh, daar ben ik een beetje spulletjes aan het opruimen in mijn kantoortje. En, uh, maar eigenlijk een hele relaxte dag. En toen, uh, toen onderweg naar uh, BNN Today. Goed, zometeen over de nieuwe serie. Maar deze to Tenminste, we kijken even vooruit. Yes. Met zometeen na 9 uur hoor je dat veel nieuws uit het noorden van het land. Dat is waar de magic aan het hebben is deze dagen. Eh, een vaarverbod is niet meer van kracht inmiddels. Er is gas gevonden daar en een slang zat in een doos en sloeg een slag. Voorzichtig opengemaakt en blijkt dat, uh, ja, dat er een slang in zat. En, uh, hij was net even sneller, dus hij beet mij in mijn vinger. Hoe het afloopt hoor je zometeen na 9 uur. De sport, Gierlippens, goedenavond. Zeker, goedenavond. Uh, niks over Sven Kramer nu, maar daar komen <laughs> jullie straks op terug. Wij trouwens vanavond ook nog even hè, tussen 10 en 11. Maar uh, we hebben het over de wereldvoetballer van het jaar. Nou, een verrassing mag je het niet noemen. Lionel Messi is voor de derde op een volgende keer verkozen, dus tot beste voetballer in de wereld van het jaar. Xavi en Cristiano Ronaldo zijn voor niets na de uitreiking in Zurich afgereisd. Messi kreeg in de Zwitserse stad de FIFA Ballon d'Or. Want zo heet die prijs officieel, uitgereikt door oudwinnaar Ronaldo. Nou, FIFA Ballon d'Or 2011 is Lionel Messi. <laughs> nou, er werd nog even gelachen. Ronaldo dus op het podium behoorlijk omvangrijk, om het zomaar even te zeggen. Ja, ja, dan kun je wel zien dat hij al een tijdje ja. gestopt is. Goed, Messi zei uiteraard vereerd te zijn door de uitverkiezing. Het is een muy grande para voor mij. Het derde dat ik kan krijgen is Un honor grandísimo. Quiero agradecer y compartir con primero con la gente que, que me votó, tanto compañeros de jugadores como, como técnicos. Agradecer a mis compañeros, tanto de, del Barça como la selección argentina que sin ellos. Nou, echt verrassend was het niet wat hij allemaal zei. Hij was in ieder geval erg blij met die uitverkiezing. Hij Ver was vereerd. Vertaal een... het even, Gio. Nou, hij vond het een grote eer. En toen bedankte hij gewoon iedereen. Hij had het over de technico, de trainer. Hij had het over ah. de spelers van Barcelona en de spelers van Argentinië. En natuurlijk de spelers die voor hem gestemd hadden. Want hm. het is een prijs van de collega's. Ja. Uh, Messi is de vierde voetballer die de gouden bal drie keer wint. Johan Cruijff, Michel Platini en Marco van Basten gingen hem voor. En Messi's trainer bij Barcelona kreeg de prijs voor de beste coach van het jaar. De beste voetbalster. Van het jaar 2011 is een Japanse Homare Sawa. Die werd wereldkampioen met Japan in het vrouwenvoetbal. En nog één Nederlands berichtje. Ado Den Haag heeft het contract met Ali Boussabun. Het werd al verwacht tot aan de zomer verlengd. Hij had in november voor twee maanden getekend... maar het viel bij beide partijen zo goed... dat er nog een half jaar aan vastgeknoopt wordt. De 32-jarige aanvaller was transfervrij. En dat was de sport. Gio, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Terwijl Sarkozy vandaag op bezoek ging bij Merkel in Berlijn om over de schuldencrisis te praten, reisde onze Mark Rutte af naar Londen. Natuurlijk om over datzelfde onderwerp te praten met zijn Britse collega Cameron. En uh, een flitsbezoek was het. Michiel Willems vanuit Londen, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, Het was echt een flitsbezoekje. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen, zeker. Uh, Cameron trok wel geteld 60 minuten uit om de Europese schuldencrisis en uh, economische groei met de Nederlandse collega's te bespreken. Uh -huh. En toen werd het toch vriendelijk, maar duidelijk te verstaan gegeven dat het weer tijd was om, uh, om terug naar het vliegveld te gaan. Michiel, was het meer een showbezoekje eigenlijk? Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, wat dat betreft, de Britse regering wil graag laten zien dat veel Europese partners nog prima zaken kunnen en ook willen doen met de Britse regering. Uh, en het niet alleen de Duitsers en de Fransen zijn die op dit moment het Europese uh, debat uh, domineren. Uh, de regering van Cameron heeft er heel veel baat bij namelijk om, om de rest van Europa te laten zien dat Groot-Brittannië... Niet geïsoleerd geraakt naar die uh, vetostem van vorige maand. Ja, ja, ja. dus dan hij heeft gewoon eigenlijk Rutte een beetje nodig om te laten zien. heus, ik heb nog wel vriendjes aan het vasteland. Ja, zeker. Wat dat betreft, uh, hij is echt bezig met het ontvangen van allerlei. Leiders van kleinere Europese landen, hè? Zweden, Tsjechië, Nederland, België komt straks volgens mij voorbij. Portugal zagen we vorige week al. Dus hij wil echt een beetje laten zien aan uh, de Fransen en de Duitsers: van ja, Londen telt nog zeker mee op het Europese uh, politieke niveau. En daarnaast kan Cameron het ook wel goed vinden met Rutte, toch? Ja, die band is uh, zeker wel sterk. Tussen Nederland en Engeland is dat altijd wel het geval geweest. Ik was voor, vorige maand bij een uh, bijeenkomst met de minister van Buitenlandse Zaken. En er werd toch wel heel duidelijk gemaakt van... Goh, de Nederlandse regering wil heel graag een hele goede band houden en hebben met uh, het Verenigd Koninkrijk. En inderdaad, op, ook op persoonlijk vlak kunnen ze het goed vinden. Ik bedoel, ze zijn alle twee een beetje van dezelfde ideologische achtergrond. Hè? Uh, rechts van midden, mm -hmm. een beetje liberaal, geloof in vrije marktwerking. Ze zijn alle twee niet van een religieuze partij. Ze hebben allebei een beetje jong imago. Uh, ze zijn ook alle twee jaren lang oppositieleiders geweest in hun respectievelijke landen. En uh, de gedurende die bijeenkomst van Rutte is hij in de afgelopen twaalf maanden hier al drie keer geweest. Uh, bleek ook wel dat ze duidelijk een beetje hetzelfde gevoel voor humor hebben. Ja, zijn ze, zijn ze echt vrienden, denk jij? Nou, politieke vrienden zeker wel. Uh, persoonlijk vlak kun je afvragen. Want ik denk dat misschien als Downing Street uh, de deur weer dichtgaat, dat ze zich wel afvragen van... Goh, die man is niet getrouwd uh, en die heeft ook geen kinderen. Hoe heeft hij het ooit tot premier van een land ja. kunnen schoppen? Want dat is in, uh, hier in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, echt uh, ja, ondenkbaar dat een vrijgezel uh, pre uh, premier wordt. Zelfs, uh, zelfs voor een liberaal schermen? Eigenlijk. Ja, het is toch een conservatief liberaal. Dus het gezin en is toch de hoeksteen van de maatschappij. En uh, het is toch heel belangrijk dat je laat zien dat je een langdurige relatie kan aangaan en een gezin kan opbouwen. Daarnaast uh, zag men hier ook een video voorbij komen van Rutte op Dance Valley. Uh, dat was een paar maanden geleden, stond het in de Daily Mail. En degene die überhaupt uh, Rutte hier in Engeland al kennen... die herinneren hem vooral als de premier die op dat bandfeest lekker los ging. En hey Michiel, even tot slot, ondanks zijn uh, Rutte gedanst uh, op Dance Valley... komt Cameron nog een keertje deze kant op? Want uh, Rutte is daar, geloof ik, al drie keer geweest. Ja, dat zou je wel verwachten. Rutte is hier inderdaad in januari vorig jaar geweest. Afgelopen 14, 15, 16 november. En, uh, ja, vandaag dus. Maar, ja, de politieke verhoudingen in Europa liggen toch zo... en de punten uh, dat... Je wel kunt stellen dat misschien de prioriteit voor Cameron op dit moment meer bij Parijs en Berlijn ligt. Miriel Willems, onze man in Londen. Dankjewel. Ja, weer graag. Gedaan. It's not what I or what I wanted, but then again. Today I guess you never knew how much I Met samen cliché fame, dat moet je bekend voorkomen. De beroemde film en serie natuurlijk over studenten aan de high school... for the Performing Arts in New York. Die allemaal keihard werkten aan een dans, aan een, aan een zang of een acteercarrière. En misschien tenminste, zoals dat ik dan vroeger voor de televisie... dacht ik, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Zo'n soort carrière. Of dat, in ieder geval was dat een heel mooi romantisch beeld. Nou, daar kan, je, daar kan je iets mee. Namelijk met de nieuwe televisieserie Who's In Who's Out. Ik zal het even uitleggen. Het is eigenlijk een beetje fame, maar dan een nieuwe versie. Fame 2.0. De serie gaat ook over een, een academie waar jonge mensen het proberen te maken. Mag ik niet meer zeggen, 2.0. 7-0. Ja, 2010 joh, ja, 2010. Ja, was laatste jaar <laughs> Nou goed, het is een soort nieuwe fame en het, uh, het is in ieder geval een televisieserie, een Nederlandse televisieserie waar um, het gaat over een academie waar jonge mensen het proberen te maken. Het bijzondere alleen daaraan is dat de kijker bepaalt wie er in de serie mogen spelen. Dus het is half, ja, half ja. reality. Het is een halve een televisieserie gemixt een... Met, een, met, met, met, met dat het publiek kan meebeslissen. Heel bijzonder. En de jongen die je hier hoort is Juvat Westendorp. Die speelt erin. Goedenavond. Goedenavond. Dancer. Jij ja, danst daarin. Um, nou even, even ter introductie, want mensen denken... misschien, ja, Juvat Westendorp, wie was dat ook alweer? Nou, Jij ja, zat in So You Think You Can, Can Dance, laatste seizoen. Daar hebben we een fragmentje uit. Dat is mijn passie, breken. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik meer kan. Dat ik meer in mij zit. Juvat, een b-boy associeer je niet meteen met partnering. En met... Diversiteit. En jij hebt dat allemaal wel. En daarom ben jij de eerste B-boy in de live shows. Feestuig toch ging, ja. ging het nog goed en ja. die, toen later vloog je eruit nou ja, ja ik heb, ik heb de, de halve finale gehaald dus ja. uh, nou ja, en het is dus toch elke week op het podium kunnen staan ja. dus uh, super blij ja nee, dan ben je uit zo je thinking think and dance maar hop in een, in een fantastische nieuwe serie tenminste ja. of ie fantastisch is dat kunnen we sinds gisteren bekijken zelf in ieder geval in uh, een nieuwe serie van van BNN hoe zin hoe zout Um, ik leg het net uit, maar het ging, uh, je hoorde het ging wat moeizaam. Leg jij het nog even uit? Wat is ja, het, het is een ik, moeilijk concept. Ik noem het een, een, een interactieve dramaserie. serie. Uh, met interactief bedoel ik dat uh, de kijkers thuis die mogen beslissen... wie er in de serie blijven en wie eruit gaan. En dat is, dat is best lastig. Er, zijn dus, uh, er is een bepaalde vaste cast. Dat zijn, uh, er zijn vijf mensen die zijn een vaste cast. Daar hoor ik ook bij. En er zijn twee verwisselbare rollen. En de mensen thuis kunnen na een aflevering kunnen ze stemmen op wie eruit gaat. En uh, daar moet ook weer iemand voor in de plaats komen. Ja, en nog even, het verhaal is een beetje als fame. Namelijk ja. allemaal met jonge mensen op een ja, school. Het, is inderdaad, het gaat over de Dutch Stage Academy. En het is inderdaad uh, toneel, zang, dans, acteren. Uh, dat, uh, die vakken krijg je daar op school. Ja. En uh, ik ben daar geselecteerd voor als, uh, als danser. En uh, ja, daar gaat het eigenlijk over. Over de, de Dutch Stage Academy. En er uh, komen heel veel, heel veel aspecten bij kijken. Jaloezie en uh, het onderlinge... Uh, gekibbel en uh, het, lijkt, het, is, het, het lijkt echt wel een beetje op fame, als ik het zo hoor. Toch? Het, li het en, lijkt echt uh, wel op, het ja, lijkt echt al wel op fame. Al heb jij en... dat denk ik niet meegemaakt. Daar ben je iets te jong voor. Vermoed ik zo. Nou fame, dat kennen we wel. Ja, je bent dansen, <laughs> dus ik bedoel, als je fame niet kent, ja, dan uh, ja, dat is natuurlijk hè? 800 keer. Dat, is, dat zijn van die, dus. ja, en dat zijn van die dingen die die zijn, uh, die blijven altijd. Maar toch? het bijzondere bij hoe zin, hoe oud is dus dat je als als kijker kan meebeslissen wie van die twee mensen, die twee verwisselbare ja. rollen, wie er uitgaat. Ja. En dan moeten, zoals jij zegt, ook weer nieuwe mensen in. Ja. Dan kan je dan kan je online auditie doen. Ja, precies. Je kan Online kan, kan je een filmpje uploaden. Dat is op vivo.bnn.nl. Kan, uh, kan je een filmpje uploaden. Dus als jij denkt, van hé, ik, kan, uh, ik kan wel leuk zingen... of ik kan leuk acteren... Of, en ik kan het uh, dansen, leuker dan diegene in de serie. Precies. Dan lood je gewoon even lekker een filmpje op. En dan mogen de mensen thuis mogen op je gaan stemmen. En degene met de meeste stem of de, de hoogste waardering... die komt dan in plaats voor degene die, uh, die eruit gestemd ja. is eigenlijk. We hebben een fragmentje daarvan... van dat online auditie doen. En die audities kun je dus ook bekijken. Luister even mee. Ik doe graag auditie voor de rol voor Maria... En het is een beetje onhandig hoe ik mijn filmpje maak, maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Ja, ik wou zeggen, nou, dat was best wel hoog niveau, sommigen. Maar uh, misschien die laatste niet. Um, en, en wie... Ik heb niks gezegd. Nee, maar dat kan je dus allemaal, er zitten ook wel echt hele goede dingen bij. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En, en wie beslist dan, dan kiest het publiek ook weer de kijker. Die kiest wie er dus letterlijk in ja. de serie komt. Ja, ja, ja, en dat maakt het dus zo interactief. En dat is voor de, voor de script best zwaar. Want je moet, elke week moet het script dus aangepast worden op wie is er uitgegaan, wie is er ingegaan. Ja, dus en daarom je, heet het programma ook Hoezin, Hoezout. Dus uh, je kan maar één week van tevoren iets opnemen? Je kan maar één week van tevoren iets opnemen inderdaad. Ja, ja. En dat maakt het dus heel spannend, ook voor ons natuurlijk. Want wij weten ook de afloop van, uh, van het hele verhaal nog niet. Even een stukje van jou. Gisteren was dus de eerste aflevering van Hoe Zout? Luister mee. Ik ben dus eigenlijk een uh, gematigde moslim. Zo zou ze willen noemen. En hoe denk je dan over werkende vrouwen? Ja, die moeten werken, toch? bedoel Hoe houden we beter? Daar heb ik geen problemen mee, hoor. En homoseksuelen? Ja, die moeten ook werken, toch? Of niet? <laughs> ja, daar heb ik heel veel Twitter-reacties op gehad. Over deze... Over deze, deze uitspraak. Ze vonden het wel leuk, hoor. Ja, dat ja, wel. Was, wel, was wel lachen. Uh, het mooie is, jij kan er niet uitgestemd worden, hè? Nee. Nee, nee, heb ik, nee. Ik, heb, ik heb in een programma gezeten waar ik uitgestemd kon worden. Dat <laughs> ja, ja. gebeurde in de halve finale. En, uh, en nu, uh, nu kan ik er lekker niet uitgestemd worden. Is dit, dit is natuurlijk een soort nieuwe vorm van televisie maken. Ik had hier nog nooit ja. van gehoord. Ja, ja zeker weten. ik. het Best, bestand ook nog niet. Nee, nee uh, Jeroen Koopman, die heeft, uh, die heeft deze serie bedacht. Ja, dat, en, uh, wat, trouwens, dat vertelde ik jou net. Dat blijkt mijn neef te zijn. Ja, ja, dat, ja dat, dat wist jij zelf ook nog niet. Nee, dat hoor ik. Nou, dat hoorde ik van mijn moeder. Die zei, nou, moet je horen. Nou, man, ja, je, heel, je, heel <laughs> grappig. Heel grappig, inderdaad. Ja, het is eigenlijk echt een heel nieuw idee. Een hele, een hele nieuwe manier van televisie maken. En daarom ook een, een interactieve drama serie. Zeg maar, hè. Um, je hebt natuurlijk heel veel talentenjachten op tv. Uh, ik noem maar het begon met Idols. En, uh, en, uh, ja, al, die, al die programma's ja, Nog was, steeds wekelijks ja. heb, je, heb je die programma's. Maar je hebt het nog nooit gehad met een, met een serie. Dus uh, buiten een talentenjacht om. En dat maakt dit concept zo, zo leuk en vernieuwend. En ook wel heel spannend om naar te kijken, denk ik. Ja, behalve, hm? ik denk als je een van de scenario-schrijvers bent... dat het echt helemaal ja, niet is. Dat is ja, dat is inderdaad hellish-achtig. Uh, ja, ja, ja. Nou daar zit jij hier dus vast in. Jij kan er niet uitgesteld worden. Jij speelt een danser. Of je, speelt, je bent een danser. Uh, maar nou ben je in één keer ook aan het acteren. Ja. Word jij een soort nieuwe Jan Kooijman... die het uh, uh, tv-programma presenteert? Dat is heel grappig, want uh, Jan die heeft gisteren getwitterd. Wiewo, uh, hartstikke leuk. Hij zegt maar, ik ben wel mijn baan kwijt. Want uh, uh, het nieuwe dansende acteertalent van Nederland is Juveld Westendorp. Daar moest ik natuurlijk heel erg om, uh, om lachen. Uh, maar uh, Jan, om je gerust te stellen, ik ben niet op je baan uit hoor. Nee, uh, het, is, het is voor mij heel nieuw inderdaad. Ik, ik heb nooit geacteerd en uh, ik was er ook best wel onzeker uh, over, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, uh, ik ben heel veel naar de regisseur gegaan om te zeggen van, hey, doe ik het wel goed, want ik wil niet het stempel krijgen. Oké. Okay. Goede danser, slechte acteur. Ja. Dat, dat heb ik ook wel eens gezien. En uh, ik wil die kant gewoon niet op. Dus ik, heb ook, ik ben ook echt uh, gecast. Maar ik moest ook echt uh, auditie doen voor deze rol. En uh, ik ben ook echt wel gekozen. Omdat ze dachten dat ik wel een klein beetje kon acteren. Dus ik hoop dat Nederland het daarmee mee eens is. Nou, vanaf uh, uh, gisteren dus we zien aanstaande zondag... de tweede aflevering van Hoe Zin Hoe Zout op Nederland 3 om 7 uur... Heel veel succes ermee, Jufat. En dank trouwens, euh, morgen, als we het er dan toch over hebben... is Jan Koijman hier. Gezellig. Nou, vraag, vraag, vraag, hem, uh, vraag hem ernaar. Dat zou ik doen. <laughs> Jufat dankjewel. Hoi, hoi. Radio 1 dank je today. Waarom wordt mijn pannenkoek altijd aan de ene kant mooi egaal... maar krijgt hij aan de andere kant bruine vlekken? ja, dat heb je altijd al willen weten. Die vraag, of tenminste het antwoord hoor je zo in onze rubriek durf te vragen. En dan de Gouden Bal, die werd vandaag, nou nette uitgereikt, uh, weer aan Messi voor de derde keer. Maar wie won eigenlijk de eerste Gouden Bal? Dat hoor je iets na negen. Maar eerst de dag van Joris Laten we eens bezuinigen op die luie leraren met hun luizenbaantjes. Ze hebben meer vakantie dan dat ze voor de klas staan. Leraar zijn is best wel een pittig vak als je voor de klas staat. Maar aan de andere kant denk ik ook altijd... je hebt heerlijk veel vrij. Een lange zomervakantie met kerst twee weken vrij. Wat wil je nog meer? Maar uh, ik denk dat ik hier een van de weinigen ben... die er zo over denkt in Den Haag. Want er staan hier ongeveer zo'n 1500 leraren en die zijn de komende drie dagen aan het staken. Omdat ze het niet eens zijn met het wetsvoorstel van minister Van Wijsterveld van Onderwijs. Dat is aangenomen. Want dat betekent voor hun dat ze meer les moeten gaan geven, maar hetzelfde salaris behouden. En op deze manier leveren ze in op kwaliteit. Maar is dat wel zo? Nancy Mayon. Lerares Nederlands en Engels op een middelbare school in Alphen. Bordje gemaakt, onderwijsbeleid, blijft, faalt, docent betaald. We hebben net de kerstvakantie achter de rug. Hebben jullie weer vakantie? <laughs> nou, zo lijkt het misschien, maar dat is absoluut niet waar. Wat klagen jullie? Ik heb het niet zo vandaag. Het is heel makkelijk als je niet in een gebied werkt om te zeggen: hey, wij zien dit. En wij horen dat jullie veel vakantie hebben. zonder daar daadwerkelijk dagelijks met de dagelijkse praktijk te maken hebben. Hoeveel uur werk jij dan in de week? Ik geef ongeveer 18 uur les, maar daar bereid ik ook minstens de helft voor. Dus 36 uur wij, uh... per week. Daarnaast kijk ik nog na, dat heb ik er niet bij gerekend. Vergaderingen reken ik er ook niet bij, want dat is allemaal hoort. In het weekend werk ik ook, rekening krijg ik ook niet bij. Dus ik weet dat ik uh, ver over de uren kom. En dat vind ik ook niet erg, want ik sta met passie voor het onderwijs. Maar wat wel erg is, is als in die tijd niet meer de kwaliteit gewaarborgd kan worden. En dat staat nu onder druk. En dan krijgen wij de schuld van. En dat is niet meer eerlijk, want het is beleid die het onmogelijk maakt om goed onderwijs te gaan leven. Is je het zwaar? Ja, ik vind het af en toe heel zwaar het onderwijs. Ik vind het ontzettend leuk, ik krijg heel veel energie van. Maar het is soms frustrerend dat je niet genoeg tijd hebt... om alle taken zo uit te voeren als dat je graag zou willen. Wat willen ze nu en wat willen jullie niet? De urenorm wordt weer verhoogd van 1000 naar 1040. Terwijl een aantal jaar geleden uit onderzoek van een commissie van het ministerie... is gebleken dat dat financieel niet haalbaar is. Dus als er 1040 uur moet komen, dan moet dat financieel haalbaar kunnen zijn. Nou, de minister zet daar niks tegenover. De vakantie gaat een week vanaf en wij moeten die week wel werken. Dus het lijkt me als je zegt minder vakantie... dan daar wel voor betalen, want nu moeten we werken zonder dat daarvoor betaald wordt. Er komt een tekort aan. Het lijkt mij belangrijk om te zorgen dat uh, mensen in het onderwijs willen gaan werken en willen blijven werken. En dus het vol te houden is om en... daar te blijven werken. Klassen worden steeds groter, waardoor de druk ook groot is. Ik heb bijvoorbeeld klassen van soms 32 leerlingen. Ik ben docent Nederlands. Al die leerlingen schrijven betogen, brieven. Of je nou van 32 leerlingen iets moet nakijken of van 25. Er zit een groot verschil in. Dus dat zijn punten waarvan ik denk dat moet veranderen. Als je uh, als de de minister zegt dat ons onderwijs top moet zijn en moet blijven. De, de eisen die worden gesteld aan een docent, wat daar allemaal bij hoort bij de baan... je moet een ICT'er zijn, een psycholoog, een pedagoog goed met ouders kunnen omgaan. Maar dat weet je van tevoren. Ik... Het is een ja, soort dat... roeping toch, hè, ja, leraar? Ja, maar het is zeker een roeping. Maar hou het ook een roeping. Maar maak het niet iets waar mensen het niet meer willen doen, omdat ze zien dat de druk zo hoog is. Heb ik nou een heel verkeerd beeld? Als ik denk dat leraren een heerlijk leventje hebben met zoveel vakantie? Als vakantie wordt gezien als volledige ontspanning en dat docenten daar alleen maar vakantie aan te houden zijn, dat is absoluut een verkeerd beeld. Ik ben best wel moe als ik zo naar jullie luister. <laughs> het is ook leuk. Het is ook het is een een leuk. leuk. Ja, het is een ontzettend leuk beroep. Dat houden jullie nog vol als dit allemaal doorgaat. Ik twijfel wel eens of ik dit op deze manier wil blijven doen, inderdaad. Jullie gaan drie dagen staken nu, hè? Is de eerste nee, wij gaan ik ga twee dagen staken omdat ik anders een groot schuldgevoel heb of ik mijn klassen niet achterraak op hun werk. Uh, ik ga één dag staken, met dezelfde reden als dat Nancy net zegt. Dus morgen gewoon weer aan de slag? Ja, ik wil mijn leerling niet in de steek laten. Ja. Niet genoeg jonge leraren. Er zullen er steeds minder bij komen met deze verslechterende arbeidsvoorwaarden. Als ik deze twee leraressen zo hoor, dan is het toch buiten het lesgeven... ook nog heel veel uren maken. Dus ik zit er blijkbaar naast. Morgen dan is er natuurlijk weer. Ed Sheeran dan nu met de A-Team. White lips, pale face, breathing in snowflakes...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 To fly. Angels to fly MUZIEK Ed in The 18. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden er iedere dag eentje. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Jasmin Hofdeijzer vraagt... waarom wordt mijn pannenkoek altijd aan de ene kant mooi en gaal... maar krijgt hij aan de andere kant bruine vlekken? Hashtag durf te vragen. Pannenkoekhuizen, Oud leider, Goedenavond, Marijne de Haans. u? Kijk, ik denk dat het komt door dat, er gaat pannenkoekverslag in de pan. En dat is, dat is vloeibaar. Dat vloeit uit over de bodem van, van de hete pan. En daar, daar plakt hij als het ware in. Ja, als je hem dan uh, tikt en omgooit... dan uh, heb je een gestolde pannenkoek. En op de contactpunten uh, van de pannenkoek op de pan... Daar krijg je op een gegeven moment van die, van die wat donkere plekken. En als je te lang bakt, dan, ja, dan krijg je daar echt verbrande, verbrande stukken. Dus uh, zelfs in een professioneel pannenkoekenrestaurant... heb je wel eens dat je een mooie en een minder mooie kant van een pannenkoek hebt. Hashtag durf te vragen. Zo meteen het nieuws daarnaast van B N BNL.